Het LOS-journaal door Alt Megens. In een bos bij Wassenaar is een lichaam gevonden. Het gaat waarschijnlijk om de 13-jarige Anas. die sinds gisteravond wordt vermist. Maar de politie wil dat nog niet bevestigen. Ik kan op dit moment alleen nog maar bevestigen dat wij een lichaam hebben aangetroffen. En dat wij uiteraard sterke vermoedens hebben. Maar nogmaals, uh, identificatie zal dat moeten uitwijzen. En daar wachten we nu op. Het Amber Alert, dat gisteravond vanwege de vermissing werd gegeven, is wel ingetrokken. Anas kwam gisteravond niet thuis van het rondbrengen van folders. werd meteen alarm geslagen. Zijn fiets werd gisteravond vlakbij een bos gevonden. En dat was voor de politie aanleiding om in het gebied bij Wassenaar verder te zoeken. CDA-leider Buma heeft voor het debat over het huurbeleid overleg gehad met de ministers Blok en Dijsselbloem. Hij heeft daarin nog eens zijn bezwaren uitgelegd tegen de plannen van het kabinet voor de woningmarkt. Na afloop van het overleg werd duidelijk dat het kabinet nog een aantal variaties op de woningmarktplannen zal doorrekenen. CDA wil onder meer dat het verplicht aflossen van hypotheken minder streng wordt. Ook vindt de partij dat de woningcorporaties te zwaar worden getroffen door de heffing die minister Bloksen wil opleggen. In een groot deel van het land zijn op lokale wegen ongelukken gebeurd door de gladheid. In het noorden zijn ook op de snelwegen aanrijdingen geweest. Uit Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Gelderland kwamen veel meldingen van uitgegleden fietsers en auto's die van de weg raakten door IJssel. In Wageningen raakte een brandweerauto van de weg. Brandweer was op weg naar een tractor die in de sloot was beland, mogelijk ook door de gladheid. Bij het Rotterdamse containeroverslagbedrijf ECT hebben werknemers vanochtend vroeg het werk neergelegd. De vakbond FNV Havens onderhandelt al maanden met het bedrijf over een nieuwe CAO. Gisteren kwam de ECT-directie met een eindbod, maar daar is de vakbond niet tevreden over. Dat je mij in de zijk zit en in de maling neemt, dat kan ik allemaal wel tegen, weet je wel. Maar we hebben te maken met goedwillende kaderleden, we hebben te maken met goedwillende haafwerks bij de ECT... die elke dag opstaan of in de nacht werken om het zo goed mogelijk te doen. Er zijn mega winsten gemaakt. Er staat een, uh, een enorme uitdaging voor de deur wat betreft de werkzekerheid. En er wordt gewoon mee gespeeld door de werkgever. De werkonderbreking bij ECT leidt tot overlast voor het verkeer. Vrachtwagens kunnen de containerterminal niet meer op... waardoor het drukker is op de A15, N15 en de A20. Het weer nog vanmiddag trekken vanuit het noordwesten winterse buien over het land. Vooral in de westelijke helft en in het zuiden. Tussendoor is er soms wat zon. En de temperatuur loopt op naar zo'n 5 graden. Morgen is het droger met meer zon, maar dan wordt het nog maar 3 graden.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 Stel uw ideale Audi A4 Business Edition zelf samen op Audi.nl. Radio 1, gids.fm Met Felix Meurders. Een goedemorgen. Als ik zeg patatje met. dan zegt u. Mayo. Ja, tien soorten mayonaise die rollen al jaren van de band in het Zeeuwse Zierikzee. En daarnaast nog eens zo'n 70 soorten mosterd, allemaal bedacht en gemaakt door Tons gruien, alias Ton's Mosterd. Er komt me zo wat laten proeven. Panorama Mesdag kent u zonder twijfel, maar nu is er ook Panorama Burgerhout. Dat panorama werd kort geleden gevonden in een kelder van een museum. Deze enorme schilderijen tonen de Rotterdamse haven. Vanaf zaterdag zijn ze voor het publiek te bezichtigen. En straks hoort u hoe mooi ze zijn. En moet Willem Alexander bij de kroning de koninklijke hermelijnen mantel om of geeft dan een fout signaal af over het dragen van bond? Daarover debat. Wilt u wel eens zien, die hermelijnen mantel? Van bond? Surf naar de gids.fm. Top Abfa Cabo FNV steekt bijverdiensten in eigen zak, kopt de Volkskrant vandaag. Volgens de krant zouden de bijverdiensten van de top en van de kaderleden niet terugvloeien in de bondskas, zoals de bedoeling is. Aan de lijn Abfa Cabo FNV penningmeester Meindert van den Berg. Meneer van den Berg, goeiemorgen. Goeiemorgen, FNV. Bestuurders en kaderleden die verzekeren de bond in allerlei instanties. En het geld dat daar tegenover staat, steken ze in eigen zak. Uw bond loopt daar 2,5 miljoen euro mee mis. Dat staat aan het bericht van de Volkskrant. Schrikt u daarvan? Nou, daar schrik ik niet van, want wij hebben gisteren uitgebreid contact gehad... met de redactrice van de Volkskrant over haar voornemen om dit te publiceren. Wij weten inmiddels dat de Volkskrant gaat rectificeren... omdat ze met ons van mening is dat de weergave van de feiten niet juist is... en onnodig schade doet aan Abfacabo. Het bedrag van 2,5 miljoen klopt niet? Nee, het gaat om het volgende... De redactrice eh, is een rapport in handen eh, gegeven uit mei 2010... ...waarin een onderzoek in opdracht van het bestuur eh, onderzoek heeft gedaan naar eh, het fenomeen afdracht van vakantiegelden. Dat betekent, eh, zoals u net zei, eh, kaderleden, maar ook medewerkers van de bond eh, zitten in commissies, in besturen... ...en krijgen daarvoor vakantiegelden. en het beleid van onze bond... Uh, is dat die vakantiegelden uh, gestort worden in de kas. Van die vergoedingen de worden dan gestort in de kas? Ja, en uh, horen niet uh, terecht te komen op de rekeningen van uh, kaderleden... Uh, of medewerkers van de bond. Uh, sinds dat rapport uh, hebben wij onderzoek uit laten voeren door een gerenommeerd bedrijfsrecherchebureau. En daaruit is gebleken dat op een enkel incidenteel geval... maar er in elk geval sinds 2008 geen sprake is... van een storting van vakantiegelden op privérekeningen... van medewerkers van de bond. En eh, dat wij sindsdien in overleg zijn gegaan met eh, betrokken kaderleden... waarvan wel eh, bekend was dat eh, vakantiegelden op hun eigen rekening werden gestort. Sindsdien? Op... Sinds wanneer? Sinds uh, zeg maar najaar 2010. Ja. We hebben vorig jaar uitgebreide gesprekken gehad. Dus dat werden uh, wel vakantiegelden op eigen rekening gestort? Ja, alleen de, de zaak is wel iets gecompliceerder dan... Uh, dat die mensen er namens Abfacabo zouden zitten. In veel gevallen zitten die mensen er niet alleen namens Abfacabo... maar namens alle bonden in de publieke sector. En dan is het even onhelder... Uh, Waar, aan wie die vakantiegelden ten goede zouden moeten komen. Nou, u koken. zegt op eigen rekening, dus dan is het duidelijk. Namelijk ja, op eigen rekening. Nee, nee, maar dat is dus ook uh, wat wij uh, sindsdien aan de orde hebben gesteld. En wij zijn uh, met voorstellen gekomen in de loop van vorig jaar... Uh, om die uh, vakantiegelden uh, uh, terug te storten. Uh, daar wel een soort overgangsperiode voor, voor te hanteren... omdat mensen meenden op basis van gewoonterecht... Uh, aanspraak te kunnen maken op uh, die vakatiegelden. Maar wacht even, dan zijn dat dus toch vacatiegelden? Dat, uh, die vergoeding ja. voor het bijwonen van een vergadering... Ja. of voor een soortgelijke vertegenwoordigende bijeenkomst... die ja. zijn op eigen rekening terechtgekomen? Ja. Dus dan heeft de volkslander toch goed. Alleen het bedrag ja. klopt dan misschien niet. Het is maar wat je onder de, de top van Abfacabo uh, verstaat. En overigens, uh, de, wij, wij spelen geen verstoppertje over het fenomeen. In alle openheid... en. Uh, in onze bondraad, waar de stukken ook op de site eh, verschijnen... Eh, hebben wij melding gemaakt van de constatering van het probleem... en van de manieren waarop wij dat denken aan te willen pakken. Maar hoeveel geld heeft de vakbond nu misgelopen? Nou, nu gaat het om een, dat rapport van mei 2010. Nee, maar dat, dat cijfer kunt u toch gewoon noemen, of niet? Ja, nee, maar ik zeg ook even waar, waar het cijfer vandaan komt... om het te relativeren. Het is een onderzoeker die een inschatting heeft gemaakt... van wat de bond aan inkomsten zou kunnen verwerven... wanneer we niet alleen uh, het beleid handhaven... maar ook uh, actief de boer opgaan... om zetels te verwerven in commissies... Uh, uh, en daarmee vakantiegelden en inkomsten voor de bond te, te verwerven. En dat bedrag is? 2,5 miljoen. Dat is dat bedrag waar de volkskrant mee komt. Dan hebben ja. we nog een ander bedrag... namelijk dat bedrag van al die vakantiegelden die kennelijk ook in die jaren zijn gestort op eigen rekening. Hoe hoog, hoe hoog is dat bedrag? Nou, nee, dat is... Dat is... Een, een fractie van dat bedrag. Ja, wat is een fractie? Om, het gaat bij ons om uh, 68 uh, kaderleden... die in verschillende hoedanigheid... soms zelfs echt op persoonlijke titel in commissies uh, zitten... en soms namens andere bonden. Maar hoeveel en, geld bent u misgelopen? Uh, dat, dat kunnen wij uh, uit het verleden uh, niet goed nagaan. Dat is toch raar, uh, dat zou, of niet? Dat, zeg je. dat is toch raar dat zo'n recherchebureau... zo'n gerenommeerd bureau ja, ja. dat niet nee. uh, weet te vertellen? Het energiebureau heeft zijn onderzoek met name gericht op uh, de vraag of be, uh, medewerkers van de bond, in dienst van de bond, uh, uh, die vakantiegelden op hun rekening storten. Nou, dat is kennelijk wel gebeurd. Er geen sprake van gebreken. Jawel, want u zegt net dat het ja. uh, 2010 en daarvoor gebeurd is. Omdat het niet duidelijk is in welke okay. functies ze daar zaten, et cetera, et cetera. Dat onderzoek van ons heeft opgeleverd dat in elk geval sinds 2008 er geen sprake is met uitzondering van één enkel geval, wat we hebben uh, gecorrigeerd van medewerkers die vakantiegelden, waarvan uh, uh, die aan de bond toe behoren, uh, uh, niet zouden hebben afgedragen. Maar kennelijk Geen weet u parkenbank. als bond, weet u als bond dus niet, of heeft u nauwelijks zicht op wie wat namens de bond doet? Ja. We hebben daar wel zicht op, maar ik, ik kan daar geen exacte bedragen in noemen. Ik weet wel wat ik weet, maar ik weet niet wat ik niet weet. Maar u bent en penningmeester, u vraag... weet wat er binnen kan komen en wat er binnenkomt. U bent penningmeester, dus u weet wat er binnen kan komen en ja. wat er binnenkomt. Ja, nee, wij hebben een ordentelijke begroting en daar uh, hebben wij ook... Uh, de afgelopen jaren vijf tot zes ton begroot aan inkomsten uh, uit vakantiegelden En uh, de zes ton die wij in 2013 uh, verwachten... Uh, is ook een resultaat van onze inspanningen... om uh, meer van de vakatiegelden uh, dan voorheen uh, in de bondskas uh, te laten vloeien. Maar gaan bijvoorbeeld katerleden nog wel voor de bond in actie komen... als ze daar geen cent aan overhouden, persoonlijk? Ja, Hoe schat ik, u dat in? Ja, dat is een algemene denk, vraag, hè? Ja, nee, dat denk ik wel. En, maar uh, dat zal per individu uh, verschillen. En mensen die uh, deze activiteiten verrichten... Uh, in de veronderstelling dat zij aanspraak maken op dat geld... ja, die, die zullen uh, moeite hebben met het besluit van de bond... Uh, om het beleid te handhaven... en uh, van uh, die personen te vragen... om die vakantiegelden niet op hun privérekening te laten storten... maar op de bondskas. Maar... Ik ben ervan overtuigd dat het uh, overgrote deel van de kaderleden die dag in de huid voor ons actief zijn... die dat om niets doen als vrijwilliger, ja. uh, dat die begrip hebben voor het feit uh, dat die uh, middelen aan het bond toebehoren. Overigens, naar aanleiding van die discussie met die uh, 60 betrokkenen uh, in onze organisatie... zijn wij uh, gekomen met een voorstel... Uh, om uit waardering voor de inzet in die commissies... en dat gaat echt wel om specialistische yeah. uh, inzet van gecertificeerde mensen... om uh, uh, um hen per zitting van zo'n commissie 100 euro uh, te laten houden. Nou, dat is toch wat. Ja. Meinders van den Berg, hij is penningmeester van Advocabo FNV... en we kijken samen uit naar de rectificatie in de Volkskrant. Goed zo. Bedankt. De gids.fm nog niet zo lang geleden werden ze ontdekt in het museumdepot. Drie schilderijen uit 1928 met een totale lengte van 26 meter. Samen vormen ze het Panorama Burgerhout. En op dit moment worden de doeken opgespannen in de hal van het Maritiem Museum in Rotterdam. En binnenkort geven ze dan een mooi beeld van de verscheidenheid en het vakmanschap van de scheepsbouwer. Verslaggever Jan Peels zag de restaurator aan het werk met dat enorme kunstwerk. Ja. Ja. Het is een heel precies werkje. Nietjes worden er in de rand van het schilderij geslagen door Jos van Degene die het schilderij gerestaureerd heeft. Ik zie aan de rechterkant een klein sleepbootje. Een heel groot oorlogsschip is het volgens mij, hè? Jos van een orgelschip, Een oorlogsschip. Een oorlogsschip, ja. Een ja. oorlogsschip, ja. Ik dacht, je zei een orgelschip. Nee, een oorlogsschip. <laughs> een oorlogsschip, ja, ja. ja. Dit is van Evertsen. Ja, we zijn hem proberen op te spannen. Het is een, een doek wat... Uh... In tegenstelling tot die andere drie, hier heeft een vernis op gezeten. Hij, hij is een stuk uh, brosser en daar ook minder elastisch door geworden. Dus Want dit, u heeft die schilderij al een hele tijd onder handen. ja En dit specifieke schilderij dat was er het slechtste aan toe? Ja, deze was absoluut het slechtste aan toe. Je kunt het nog wel zien. Er zitten veel meer oude schades. Ze zie je ook wel met een beetje zie je veel meer uh, uh, foutjes in de verf lagen en dat soort dingen. Maar hij is wel in staat dat je hem weer kunt presenteren. Dat wel. Een bijzondere klus lijkt me. Ja, het is een, een bijzondere klus omdat het zo'n zo enorme formaten zijn natuurlijk. Dus je moet ze ook in het atelier, moet je dus een wand daarvoor creëren. Om het, om het te kunnen, eerst een tafel natuurlijk, om ze dan vlak te behandelen. En daarna, als ze dan afgewerkt worden, dat gaat dan verticaal het retoucheren, zoals we dat noemen, het bijwerken van de schaders, krassen en deuken en gaatjes en dat soort dingen. Ja, al met al, dat zijn behoorlijk wat vierkante meter. Het zijn 26 meter lengte maal twee meter. Dus ja, dat, zijn toch, dat is toch behoorlijk. En u bent restaurator. Gaat u dan inderdaad echt met de loep langs elke vierkante centimeter om te mm. kijken van hey, moet hier nog wat aan gedaan worden? Of is dit toch inderdaad meer iets van, van het wat grovere werk? Nou, nee, het is niet, niet het grovere werk, maar een, een loep is misschien overdreven. Dat, want je gaat ze ook niet met een loep bekijken natuurlijk. Nee. Het zijn ook Dingen gemaakt van afstand. Hè? Voor een zekere afstand zijn ze gemaakt. Dus je hoeft ze dan ook niet op die manier te beoordelen. Dan moet met je neus erop staan, natuurlijk. Dat is links zie je een droogdok uh, nog net een stukje. Ja? Een dok is eigenlijk een, een, een vaartuig waarin andere schepen gerestaureerd kunnen worden. Dat is eigenlijk een heel raar ding. Dat heeft Burgerhout uh, gebouwd voor Tangion briok de haven van uh, Batavia, nu Jakarta. En verder zie je sleeboten die ook in de Rotterdamse haven voeren. Je ziet een gastanker varen die voor een Antwerpse rederij werd. En allemaal bijna 100 jaar geleden. Irene Jacobs, conservator van het Maritiem Museum. Ja, deze schilderijen zijn ontdekt. Maar ja. Ja, ze zijn zo groot. Dat zijn ja. toch geen schilderijen die er eens achter een kastje vallen? Nee, het is niet dat we een la open droegen dat we ineens dachten: God, leuk schilderijtje. Nee, we wisten dat we ze hadden, dat wel. Um, alleen ze zijn zo groot. Nou, als je hiervoor is. de uh, mensen, het is echt een is beetje echt à la mesdag. Precies, het is uh, twee keer tien meter en één keer zes meter. Ze stonden op enorme rollen. En ja, dat is zo immens. We hadden in het depot niet eens ruimte om ze uit te rollen. Om ze eens een keer goed te bekijken. Ja, en geven deze schilderijen, net zoals het Mesdag-panorama uh, in Den Haag. een uitzicht geeft over Scheveningen. geeft dit een beeld van hoe Rotterdam eruit zag. Uh, uh, ja, bijna 100 jaar geleden? Ja, Goeie vraag. Nee, dat laat het niet zien. Um, het is wel een panorama, maar het is eigenlijk een scheepspanorama. Dus wat het laat zien. in allemaal schepen die door de scheepswerf Burgerhout. zijn gebouwd. En het is juist heel erg opmerkelijk. dat we helemaal niets zien van Rotterdam. We zien geen Je elk... ziet alleen maar water in alleen maar water en de schepen erin. En nog sterker, de schepen die wij zien. We kunnen helemaal nooit op die manier bij elkaar hebben gelegen. Want sommige zijn al in 1913 gebouwd en bestonden in 1928 al niet meer. Of waren al lang verkocht en voeren ergens in Australië bijvoorbeeld. Het is echt een compositie. En in wat was dan die... de functie van deze drie schilderijen? Nou, de functie was heel erg om te laten zien wat Scheepswerf Burgerhout kon. Die wilde hiermee laten Een soort laten catalogus. Zien. Ja, een soort catalogus, maar ook trots. Zo van, kijk eens wat wij aan uh, geweldige schepen, klein en groot. Voor de marine, voor de koopvaardijen, voor de sleepvaart kunnen bouwen. Zo'n functie moet Panorama echt hebben gehad. Nou zijn ze prachtig gerestaureerd. Ze staan hier nu in de hal en komen straks uh, boven bij een balustrade, zodat je ze mooi kan bekijken. Ja. Je een beetje het gevoel hebt dat je een uitzicht hebt. Hè? Ja, dus dan heb je ook wel dat panoramagevoel. Het zit dus niet om je heen. Je kunt hem gewoon uh, recht voor je en ja, ook daar worden nu inderdaad enorme constructies voor uh, gemaakt, zoals je wel hoort. Uh, flink zodat ze goed geborgd en natuurlijk hangen en uh, voorlopig te zien zijn voor ons publiek. Ja, wat is de waarde voor het museum, maar misschien ook de waarde in geld? In geld, weet je dat ik dat nooit weet. Het is in ieder geval heel erg uh, historisch waardevol voor ons. Ik bedoel, de omvang van de doek is natuurlijk enorm. Wie heeft nou zomaar uh, ineens schilderij van deze omvang? En historisch zeker uh, voor de scheepsbouw in Rotterdam, waar burgerhouder nou, in zo eind jaren 20, begin jaren 30, gewoon een grote speler was. Dat is historisch voor ons heel belangrijk. Ja, historisch belangrijk, maar verzeker de waardejaar. Het is ook niet echt een doek wat, uh, even, net zoals bij de Kunsthal een inbreker, makkelijk onze arm meeneemt, natuurlijk. Nee, dat is wel heel fijn voor ons, inderdaad. Ja, en de ja, natuurlijke financiële waarde. Maar eerlijk gezegd, ik weet het niet. Nee. Nog even terug naar Jos van Oog Die het uh, schilderij gerestaureerd heeft. Ja, u heeft natuurlijk heel veel schilderijen onderhanden gehad. Als restaurateur. Ja. Is het uh, schildertechnisch ook nog iets bijzonders? Nou ja, het komt natuurlijk voor een stuk uit de, de decor-achtig uh, uh, uh, uh, kunst. Maar het, het was ook wel die tijd. Het was ook, en, en, en voor die tijd is het gewoon echt. Het klopt in de tijd. Zo moet ik het gewoon stellen. Uh, ja, voor... voor uh, voor wat ik zeg maar, daarvan kan zeggen. Ik ben, ik ben geen kunsthistoricus, maar... ja, nou, je ziet veel schilderijen, neem aan. Ik zie veel schilderijen en ik zie ook dat dit een uh, goede kwaliteit is, ja. Maar het is, het is geen Rembrandt, nee. Nee, helaas. Ik dacht niet. weer net niet. Wie <laughs> was het dan wel? Uh, Adolf Bok heeft het geschilderd. Een Duitse schilder die in die tijd uh, meer bekend was zeg maar, in, in Rotterdam. Uh, meer werk heeft gemaakt voor scheepswerven. D het is wel grappig wat uh, Jos inderdaad net ook zegt. Hij heeft echt hier het grote gebaar. Je ziet er bijvoorbeeld die meeuwen. Het is één streep een naar links en naar rechts. En er staat een meeuw. Maar we hebben ook werk van hem in de collectie. Dus van die andere werven waar mm -hmm. hij voor werkt. Maar die heel minutieus bezig is. Heel klein op de vier Millimeter. Dus dat kon hij ook. Irene Jacobs, conservator van het Maritiem Museum in Rotterdam. Vanaf zaterdag hangen daar de schilderijen op. En die vinden dan hun plek in de hal van het Maritiem Museum. En u mag ze gaan bekijken. Overigens, dat panorama burgerhout is ook te zien op de gids.fm. There's a ghost in my house, Ardyn Taylor. There's a ghost in my house. Die heb ik lang niet meer gehoord. There's a in my house van Ardine Taylor. Leeft hij nog? Ja, hij leeft nog. Hij is 73 inmiddels. We <tie> zien hoe je mosterd moet maken. En je zult misschien denken... mosterd dat is echt heel erg veel werk en heel moeilijk. Nee, het is heel gemakkelijk. Iedereen kan het. Allereerst weet je de mosterdzaad ongeveer 8 uur in azijn. Dan voeg je daar kurkuma aan toe. Peper en zout. En suiker. En dat meng je goed. Dan maal je dit tot de dikte van mosterd. Dan schep je het over in een schone, uitgekookte pot. En deze kun je dan in de koelkast bewaren. En laat de mosterd wel tenminste één week rijpen. Een recept voor mosterd. Een van de vele te vinden op internet. Dan weer met een ietsje meer zout of peper. En dan weer met minder kruiden of meer kruiden. Iedereen heeft zo zijn eigen manier. En Tonscheur heeft er wel 70. De eigenaar van Tons Mosterd produceert in het Zeeuwse Syrikzee. Al 35 jaar rollen ze mosterd en ook mayonaise potten van de band. En er kan nog altijd wel een nieuw recept bij. Tonscheur, goeiemorgen. Goeiemorgen. Ruim 70 soorten mosterd maakt u. Ook op de manier zoals we net hoorden. Nou, dat is een hele simpele doe-het-zelf manier die ik net hoor. Ja, maar zo begint het meestal, hè? Ja, dat wel. Maar ja, ik, heb dan, ik doe het dan iets geavanceerder. Bij mij gaat het nog één stapje verder. Ik heb bijvoorbeeld donatus op Texel die van mij biologisch mosterdzaad teelt... en de boterbloem in Amsterdam. En dan heb ik dus zelf een beetje invloed op de soort mosterdzaden die ik binnenkrijg. En dan maak ik een melange van de mosterdzaden... En daarmee kan ik dan uh, verschillende soorten mosterd maken. Zijn die kruidiger, zijn die krachtiger, die mosterdzaden die daar geteeld worden? Of? Uh, niet maar... per se altijd. Uh, dat hangt van het type zaad af. Het is net als met mensen. Je hebt uh, van alle types... je hebt witte zaden, bruine zaden, gele zaden, zwarte zaden... en die hebben dan uh, verschillende, soorten, uh, verschillende percentages aan uh, oliegehalte en verschillende soorten van smaak. En daarmee kun je dus een uh, verschillende smaak uh, bewerkstelligen. Ik hoorde kurkum erbij. En suiker, doet u dat ook? Nee, ik heb ook diverse soorten uh, mosterd. Bijvoorbeeld mijn biologische mosterd fijn, die is zonder suiker. Omdat er heel veel mensen juist uh, mosterd zoeken zonder suiker. U bent uh, nou, 35 jaar geleden begonnen, zei ik al. Want u luceert bij een auto om die mosterd maakte, op kleine schaal. Dat klopt. En u hield wat mee, hè? Hoe ging dat? In het begin, uh, ja, was het, uh, het is er eigenlijk nog steeds verbazend wekkend... als je dus ziet dat je van die mosterdzaadjes met wat azijn... als je die dan maalt, dat het dan, dan ineens mosterd wordt. Het is nog steeds wonderlijk om te zien, ook nu na 35 jaar nog. En dat deed die broer van de oma van u? Ja, dat uh, klopt. En waar deed hij dat? Die deed dat in uh, Kromenie en uh, ja goed, die kwam zelf uit Brabant. Dus toen ben ik uh, langzaam zeker eerst naar Roosendaal en uh, naar het Rand in, naar Zundert. Maar hoe kwam u in Kromenie terecht? Oh, dat was uh, omdat ik stage moest lopen voor school. Ja, en ik zocht dan een uh, plaatsje in Amsterdam om te slapen. En uh, ja, toen kwam ik bij die auto om terecht, die broer van mijn oma. En toen moest u daar slapen, toen dacht u, ik help hem mee. Ja, toen ben ik begonnen met wat uh, mosterd mee te helpen. En toen, al uh, heel snel had ik een uh, doos met mosterd uh, in de trein mee naar Brabant... om dan uh, daar op de markt te gaan staan met die potjes mosterd. Dan en ik zo is de handel begonnen? Uh, zitten. En toen besloot u ook op een gegeven moment om mayonaise te maken. Waarom mayonaise? Nou, het is een, een beetje ook een product wat je net zoals mosterd bij de, ja, gebruikt. Bij bijvoorbeeld uh, friet of uh, andere producten. En ik vond zelf, uh, ik hield erg van mayonaise en ik vond het wel lekker. En toen ik namelijk een jaar of 13, 14 was, uh, hadden wij een cafetaria thuis in oude Bos En dan maakte ik ook de mayonaise, die mixte ik toen aan. En... Uh, ja, ik had het, zag het al helemaal voor me om dan zelf die mayonaise te gaan maken. Maar in het begin lukte dat niet. Toen tijd woonden we overigens in Bouwen-Nassau. Dus ik kwam er ook in... Het is uh, overal aanraking. gewoon zo te horen. Ja, ja. En toen kwam ik in aanraking met uh, Belgische mayonaise. En het verschil met de Nederlandse is dat die dan geen suiker bevat ook. Uh, en uh, ietsje zuurder uh, van smaak is. En vaak ook voller van smaak. Omdat ja. die dan met meer eigeel bereid wordt. Meer eigeel erbij. Ja. En, uh, uh, dat is ja, geheim. Nou, dat is het geheim. Dat weet iedere kok, denk ik. Dus zo geheim is het niet. Maar om het dan ook nog goed te doen... dat het dan een lekker potje mayonaise wordt. Nou, maar ik heb uh... het ook wel eens gemaakt in de keukenmixer en dat ging vrij snel. Dan uh, gooi je een erin en dan wat mosterd erbij. En dan een beetje peper, peper en zout naar smaak natuurlijk. En dan vooral wat azijn. Even ronddraaien. En dan komt er een bende olie bij van heb ik jou daar. Uh, dat wel, maar er zijn natuurlijk verschillende types olie. Ik gebruik uh, alleen de zonnebloemolie. Zowel voor de gewone producten als voor de biologische producten... heb ik alleen maar zonnebloemolie. Het staat ook op die potjes die ja. u bij u heeft? Ja, dat klopt. Ja? Ik heb hier uh, diverse potjes. Dit is bijvoorbeeld uh, Belze mayonaise. Of uh, ja, als je nou, nog een nieuwtje wilt zien... ik heb hier ook de echte biologische mayonaise. Daar zitten truffels in. En wat is er biologisch aan verder? Behalve dat die truffels natuurlijk in het wild kunnen groeien... Wat er biologisch aan is verder, dat, ja? zijn, uh, de, dat is de olie die erin zit. Dat zijn uh, het eigeel uh, van de kippen. En die, dat is ook biologisch eigeel uiteraard. Maar op en, het moment dat je eenmaal een basis hebt vermost... Dan kan je er natuurlijk van alles in gooien. Um, ja, zo plat gezegd wel. Ja, maar, en... ja en nee, dus je kunt er ook dingen in gooien... die dan op een gegeven moment na één week uit het potje... uit. Uh, Springen. <laughs> maar dat kan natuurlijk dat, dat ook is gebeuren, natuurlijk he? niet de bedoeling. Nee. Je, je moet, en daarom uh, gaat er ook heel veel tijd zitten in dingetjes uitproberen. En in die 35 jaar tijd, ja, ik heb dan iedere keer zo de kriebel. En dan verzin ik weer wat en dan probeer ik weer eens wat. En dan uh, na een verloop van tijd, uh, toevallig van de week, hebben we dingetjes uh, gezeten proeven. die ik een half jaar geleden gemaakt heb. Vorig, of ja, iets meer dan een half jaar geleden. In mei, geloof ik. Ja. En uh, ja. ja, er zijn er een paar bij die uh, ja, vonden we niet zo bijzonder. En die andere, daar heb ik dan die monsters van doorgestuurd naar. Uh, een winkelketen Estafette En die gaan die dat nou weer uh, uittesten. Uh, uittesten op de klanten? Uh, uh, nee, zelf eerst in een groepje yeah. winkeliers. En dan uh, kiezen hun misschien van die tien soorten die ik dan weer bedacht heb. Kiezen ze er drie of vier. En dan kun je dat. Uh, en zo ga je langzaam maar zeker verder. Dus u zit voortdurend nieuwe smaken te bedenken, zeker wat betreft, die mustard. Nou, ik zit, ik zit niet per se te bedenken, maar dat komt dan in zo in me op. Zo, <laughs> ja. Onder de douche. En dan uh, denk u, hey, ja, ik zou er dit keer wel eens dit bij kunnen horen. verhuis naar Zeeland, en dan ineens dan loop je in de viswinkel. Met een paar potjes mayonaise en die zet je daar weg. En dan zie je dat die man allemaal groene sliertjes in een bak heeft staan. En daar staat dan bij zeekraal. Ik wist eerst niet wat het was. Nou, en ik denk, hé, hey, daar kan ik wel mosterd van maken. Dus toen ben ik zeker al mosterd gemaakt. Maar ook dat heeft, is niet in één keer gelukt. Daar heb ik ook een jaar over gedaan voordat dat uh, een fijn, uh, lekker recept was. Maar dat moet natuurlijk ook houdbaar blijven. Ja, dat is, ja, het, dat is uh, het grootste probleem als je dus iets afvult in potjes en dan in gaat verkopen. En proeft u de consument? Ja, ik heb. Uh... Ik bedoel de concurrent. Want dat is, snap ik mezelf niet. De remia en, uh, en, en, en de Unilevers, en weet ik veel allemaal. Proeft ja, u ook die zie... potjes, u ook de potjes die gewoon... Ja, gewoon uh, als ik daar toevallig uh, links of rechts... Uh, dan proef ik daar wel eens iets van. Maar ja, de meeste van die merken hebben natuurlijk... Uh, veel minder eigeel erin zitten, veel meer water erin zitten. En dan uh, ja, bindmiddel en stabilisator, antivries... weet ik veel wat er allemaal in stoppen. Antivries? <laughs> ja, mijn mosterd uh, en mijn, uh, kan er wel tegen. Maar mijn mayonaise bijvoorbeeld, die kan uh, niet tegen bevriezen. Dus bijvoorbeeld uh, vorige week had ik, of twee weken terug had ik een bestelling van uh, de Plus en van de Jumbo voor mijn potjes mayonaise. En uh, ja, toen heb ik ze niet opgestuurd en dan bellen ze, wat blijft het, wat blijft het? Ja, even een weekje wachten tot het niet meer vriest. Want uh, als ik die potjes verstuur en, het, en ze vriezen kapot, ja, dan uh, heb ik natuurlijk in plaats van duizend potjes verkocht duizend problemen erbij. En dat zit in die andere uh, potjes Ja, Nou, we hebben allerlei alle verdikkingsmiddelen erin, omdat ze er meer water in doen. En daarhalve kan het dan ook beter tegen lage temperaturen. Want mosterd met honing en, en, en, en mayonaise met citroen... kan ik ook natuurlijk in de supermarkt wel vinden. Wat maakt uw mosterd en mayonaise nu anders... dan die potjes van die grote fabrikanten? Nou, de, Is dat de smaak? De smaak, punt één. Uh, punt twee, de bereidingswijze. Ik heb dus koude bereiding. En die grotere fabrieken werken vaak met een verhitte mix... die ze naar de hand weer terugkoelen... Het nadeel is dat mijn mayonaise korter houdbaar is dan die van hen. Maar het voordeel is dat je dus, uh, ja, die fijne smaakaccentjes niet eruit kookt. En dat je dus net, net een beetje meer proeft. En daarnaast heb ik, uh, wat sommige mensen een nadeel vinden... vind ik dan soms ook een voordeel. Uh, ja, ik, heb ik een andere oogstmosterdzaad... dan kan het, uh, de mosterd die in de mayonaise gaat... net iets ander accentje geven dan de keer ervoor. Dus het kan best zo zijn dat twee potten mayonaise niet 100% hetzelfde smaken. Dus de ene ziet er geel uit en de andere ligt geel? De dat kan ook gebeuren, ja, want ja. Uh, vooral uh, zomers dan uh, krijgen die kippen ander voer als in de winter. En dan krijg je dus uh, biologisch ei wat een iets andere kleur heeft. En dat heeft dan ook weer invloed op je mayonaisekleur. Het ziet er lekker uit, dit. Het uh, ziet er niet alleen lekker uit, het is heel lekker. Het is ook veel duurder natuurlijk, hè? Dan, uh, nou, het is dan... iets duurder, maar ja, door het Nederlands systeem met uh, btw in percentages uh, zit in mijn pot mayonaise... Uh, 18 cent voor de overheid, oftewel uh, 6 procent van 3 euro. En uh, bij een ander merk misschien maar uh, 6 of 7 cent. Ja, het ligt aan de BTW, wilt u zeggen. Ook een beetje, ja. <laughs> en uh, bij mij zit er veel meer handarbeid in. Dat is dan, uh, daardoor wordt dat allemaal wel iets hoger. Ton Scheuhe, eigenaar van Tons Mosterd. Hartelijk dank. Graag gedaan. Zometeen nog rekent Bangladesh af met een bloedig verleden. En zou Willem-Alexander bij zijn inhuldiging moeten afzien... van de Hermelijnen-bondmantel. Na het nieuws...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 Het kabinet bekijkt of de plannen voor de woningmarkt kunnen worden aangepast. Het ministerie van Financiën rekent een aantal varianten door. Het werd duidelijk nadat er vanochtend voorafgaand aan het debat over de huurverhogingen... overleg is geweest tussen CDA-leider van Haarsma Buma en de ministers Dijsselbloem en Blok. In een groot deel van het land zijn op lokale wegen ongelukken gebeurd door de gladheid vanmorgen. In het noorden zijn ook op snelwegen aanrijdingen geweest. Uit Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Gelderland kwamen veel meldingen van uitgegleden fietsers... en van auto's die van de weg waren geraakt door de IJssel. En het Holland Casino in Scheveningen geeft zijn personeel de kans om misstanden op te biechten. Personeelsleden die dat doen worden niet ontslagen, zegt het casino. In anderhalf jaar tijd zijn in het Holland Casino in Scheveningen drie grote fraudegevallen ontdekt. Dat heeft tot veel onrust geleid onder het personeel. De drie fraudeurs die zijn wel ontslagen. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de Met Felix Beurders. Tot 12 uur nog. Tribunaal bestraft. Killing Fields van Bangladesh. En, en de SNS-onteigening is wel uh, een strop, wellicht voor cultuurminnend Nederland. De Rembrandt's, waar komen die vandaan? De Rembrandt's, wat denkt u? Nee, uit Amerika. De For You van de had hadden daarvoor nog twee kleine hitjes in 1991. Dit kwam uit 1997. En het is de titelsong geworden van de televisieserie Friends. Als u dacht, waar ken ik daarvan dus? Vara. De gids.fm de wereld ontvangen. Willem ja, van Teneootje gaat naar Bangladesh. Vijf jaar geleden was Al Jazeera in Bangladesh. voor een reportage over de onafhankelijkheidsoorlog van 1971. Bangladesh vocht toen vrij van, van Pakistan. Uh, en dat was een zeer bloedige aangelegenheid. En Tapan Kumar Das, uh, hij is een Hindoe, hij kon het bijna niet meer navertellen. Door Pakistanse soldaten en hun handlangers werden hij en 400 andere mannen, vrouwen, kinderen op een trein gezet. Help me, help me, save me, save me. Oh God, save me. But no one there. No one there. They killed us one by one. Only when, only 21 people, 21 young men, we jumped from the train and narrowly really escaped. Nou, Kumar hij wist met 20 andere uh, jonge mannen wist hij van die trein te springen... en ten nauwe nood te ontsnappen. De rest uh, van die mensen werd in de buurt van de stad Saidpoor vermoord. Uh, ja, onder die mensen waren zijn, zijn vader, zijn oudere uh, broers en een aantal neven. In totaal 13 familieleden vermoord door de Pakistanen... Uh, en hun uh, Begaalse bondgenoten. De bondgenoten die de onafhankelijkheid van Bangladesh wilden voorkomen. Dat gebeurde op een van de duizenden killing fields van Bangladesh. Ja, dat zijn gruweldaden die meer dan 40 jaar onbestraft bleven, tenminste... Tot 2010. Toen ging een speciaal tribunaal van start in de hoofdstad Dhaka om die daders te berechten. Nou, hoe staat het ervoor met het tribunaal? Um, nou, er is twee weken geleden is er een, een, een uitspraak gedaan er werd een bekende Begaalse televisieprediker, uh, Abu Azad. Hij werd ter dood veroordeeld. Volgens de aanklager zou Azad in 1971, persoonlijk, zou hij zes hindoes hebben geëxecuteerd. Nou, deze prediker is een voormalig leider van Jamaat islami dat is een grote uh, islamitische uh, oppositiepartij in Bangladesh. En deze man werd uh, bij verstek veroordeeld. Hij is gevlucht. Hij zou zich volgens berichten bevinden in India. En na deze uitspraak, na die veroordeling, gingen de supporters van Jamaat massaal de straat op. Jamaat activisten came out in protest, setting vehicles on fire, forcing a swift response from the police. Several of them were arrested. The Jamaat has described the process as flawed. It says this trial is political in nature and is a witch hunt, which is why it opposes it. Ja, je hoorde de BBC-correspondent in Bangladesh. Hij deed vorige week verslag van rellen van gewelddadige acties... van die Jamaat-aanhangers. Ze staken onder andere auto's in brand. Ze, ze leverden slag met de politie. En zij noemen deze zaak... en de zaak tegen trouwens een aantal andere Jamaat-leiders in dat tribunaal... dat noemen ze uh, politiek gemotiveerd. Een heksenjacht. En die zou bedoeld zijn om de oppositie kapot te maken. En hebben ze daar gelijk in? Nou, de huidige Bengaalse premier, mevrouw Sheikh Hassina... zij voerde in 2008 campagne met de belofte... dat, dat zij dit uh, tribunaal zou zou starten. Ja. En de aardsvijand van mevrouw Hassina, dat is Khaleda Zia. Zij is nu de oppositieleider. Ja, en die mevrouw, die ziet dat er alleen maar politieke vrienden van haar in die beklaagde bankjes zitten. Dus alleen maar ja, mensen van die uh, kopstukken van Jamaat. Dat is de club die in 1971 loyaal bleef aan Pakistan. Uh, maar ja, als je, als je ziet dat uh, aan de andere kant... zitten er helemaal geen onafhankelijkheidsstrijders uh, in de beklaagde bankjes. Ja, daar zaten ook niet allemaal frisse jongens tussen. Die blijven nu buiten schot. En dat geldt ook voor Pakistanse militairen... die eventueel oorlogsmisdaden zouden dus hebben begaan. Dus die aanpak is volstrekt eenzijdig eigenlijk? Ja, die zou je eenzijdig kunnen noemen, ja zeker. Maar als je kijkt naar de mensen die nu berecht zijn of worden... krijgen die wel een eerlijk proces... Nou, aan het eerlijke proces, daar schort het nogal aan. Kijk, dat tribunaal, dat heet International Crimes Tribunal. Nou, als je alleen maar naar die naam kijkt, dan zou je denken van... het is misschien onder auspicie van de Verenigde Naties, hè, of iets dergelijks. Maar dat is zeker niet het geval. Uh, volgens Human Rights Watch bijvoorbeeld uh, voldoet het tribunaal... niet aan de standaarden voor een, uh, voor een eerlijke rechtscham. Nou, waar zij op wijzen, dat is dat advocaten, getuigen, onderzoekers... die zijn uh, bedreigd. Er is, uh, onlangs is er een getuige van de verdediging is spoorloos verdwenen. Hij werd Letterlijk, voor de deur van de rechtbank werd hij, werd hij opgepakt. Waarschijnlijk door uh, een, een uh, politieagent in, uh, in burger. Hij is spoorloos verdween, nooit meer wat van gezien. Uh, en anderhalve maand geleden is opperrechter Nizamul Hak opgestapt. Hij vertrok kort nadat The Economist publiceerde over gesprekken... die deze rechter voerde, uh, over allerlei vertrouwelijke zaken van het tribunaal. Die voerde hij met een, een vriend van hem, een uh, Bengaalse advocaat die in Brussel woont... en even een gedeelte uit een van die gesprekken. Ah, dat is ja, die twee mannen, die opperrechter en die advocaat, die voerden via Skype. Honderden, nou Ik zeg honderden, maar tientallen uren gesprekken over yeah. allerlei zaken van, van het tribunaal. Dit werd opgenomen door een onbekende bron. En uh, in, dat, in dat gesprek, in het gesprek wat je hoorde, vertelt die rechter dat hij net een bezoek heeft gekregen van de minister van Justitie. En die minister die probeert hem onder druk te zetten om vooral zo snel mogelijk een oordeel te vellen. Voor 16 december, want dat was dan de onafhankelijkheidsdag van Bangladesh. Nou, de reactie van de minister van Justitie op deze aantijging. De trial is... Absoluut fair, transparent, acceptabel. De credibiliteit van de trial kan niet worden gevraagd vanuit elke standaard, van elke nou, Volgens de minister is er niks aan de hand. Het proces is transparant en eerlijk. En de geloofwaardigheid van het tribunaal kan niet in twijfel worden getrokken. En hoe lang gaat het tribunaal nog door? Nou, dit, dit jaar nog zijn er verkiezingen in Bangladesh. En de huidige regering, ja, als je ervan uitgaat... Dat, in, dat het inderdaad een politiek gemotiveerd proces is... dan zullen ze de rest van de Jamaat-kopstukken... zo snel mogelijk willen laten berechten. Eergisteren werd er, werd er nog een veroordeeld. De huidige leider van Jamaat, Kader Molla. Hij kreeg levenslang... Nou, ja, Dan kun je nagaan, de Jamaat-aanhangers zijn weer woest. Ze zijn er weer de straat opgegaan. Ja. De afgelopen dagen zijn zeker vier mensen om het leven gekomen bij rellen. Maar er komt ook een andere beweging op gang. Duizenden uh, Bengalezen die komen al dagenlang samen op het Shabakplein... in de hoofdstad, een verkeersplein. Zij eisen juist de doodstraf voor deze kadermolla. Ze noemen hem de slachter van de Bengalezen. En zij houden een, een sit-in, een, een grote demonstratie. En zij zeggen pas van plan zijn om van het plein te vertrekken... als Molla aan de gal hangt. Willem Vangtenot, de wereldontvanger houdt het in de gaten. De, .fm. de nationalisatie van SNS dreikt ook de Nederlandse cultuursector te treffen. Want het SNS Reaalfonds, dat jaarlijks miljoenen uitdeelt... aan grote en kleine kunst- en cultuurprojecten, staat op losse schroeven. Het fonds kreeg geld uit de aandelen van SNS, maar die zijn dus onteigend... En alhoewel er nog wat in kast zit, dreigt de geld snel op te drogen. Ik praat erover weer met Madelie van Rongen. Zij is algemeen directeur van het Oerelfestival op Ter Schelling. Mevrouw van Rongen, goedemorgen. Goedemorgen. U ontving vorig jaar nog 80.000 euro uit dat fonds. Wat ja. krijgt u dit jaar? We hebben een aanvraag gelopen en we hebben ongeveer een gelijk bedrag weer aangevraagd dit jaar. Maar um, om maar meteen te beginnen. In ieder geval is dat voor dit jaar is het budget nog niet gekort bij SNS. Maar dat gaat vooral vanaf 2014 spelen. Dus die 80.000 komt nog wel door dit jaar? Nou, dat weet ik niet. We moeten elk jaar voor alle instellingen geld bij SNS dat je elk jaar moet aanvragen. Dat is een, uh, gewoon een echt uh, belangrijk proces. Je gaat daar langs, je doet een gesprek, je legt uit wat je gaat doen. Dan schrijf je een aanvraag en dan honoreren ze die wel of niet. Dus dat is elk jaar spannend voor iedereen. Dus ze is geen structurele subsidie? Nee hoor. Dat doet het SNS Realfonds niet aan. Maar is die wel noodzakelijk voor het festival? Heel noodzakelijk. juist. Weet je. Die, die meerjarige bronnen die drogen heel erg op. Dus ze zijn steeds meer afhankelijk van incidentele middelen die we elk jaar bij elkaar moeten fietsen. Dus ja, dat zou een enorme stof zijn voor, uh, voor heel veel instellingen als, uh, als dat. Uh, maar het is niet wordt. zo dat de oorlog losse schroeven komt te staan als er geen geld meer komt uit dat fonds. Nou, dat gecombineerd met alles wat er nu aan de hand is... dan komt het zeker op losse schroeven te staan. Ja. Want wat betekent het verdwijnen van het SNS Reaal Fonds... voor andere kunst- en cultuurcollega's? Nou, ik denk... Uh voor hetzelfde als wat het voor mij betekent dat je echt de innovatie binnen je organisatie niet meer voorkomt geven. Dus de nieuwe projecten jonge mensen, die talentontwikkeling waar we allemaal mee bezig zijn en die eigenlijk door de overheid is geschrapt uit de subsidies voor een groot deel. Um, ja Dat moet toch daar vandaan komen te investeren in jonge mensen die nog niet zo bekend zijn. Dus uh, vooral de vooruitgang binnen de kunsten die is daar wel uh, heel erg bij gebaat. Bij dat soort geld van SNS het is een hele goede partner geweest de afgelopen jaren voor heel veel van ons. Hoeveel geld kreeg u jaarlijks van de Rijksoverheid? Wij krijgen, als je het alles bij elkaar optelt het de, de, de, de Rijk, de provincie en de gemeente krijgen wij ongeveer zes ton per jaar. En dat is nog steeds zo? Uh, nou, Dat is nu zes ton nu geworden en dat was bij ons ongeveer zeven en half acht. En wat heeft u nodig? Nou ja, het festival kost 4 miljoen om, om jaarlijks te draaien. Dus, uh, maar wij zijn altijd heel cultureel ondernemend geweest, al vanaf het begin, vanaf de oprichting van Orol. Dus dat uh, halen we uit de honderden bronnen bij elkaar. Maar als alles zo op losse schroeven komt te staan, dan uh, is er wel een kritische ondergrens, ja. En waar haalt u het geld nu vandaan, behalve van SNS Reaal? Nou, het publiek. Uh, het VSB-fonds is voor ons belangrijk. Uh, het Mondriaan-fonds, het Fonds Podiumkunsten. Uh, nou, er zijn, ik denk dat wij wel 25 van dat soort aanvragen schrijven jaarlijks. En anders kan er altijd nog een kleinere, uitgekledere versie komen van het OEROL-festival, nou, of niet? zeker niet. Nee, nee, nee? Nou, ik, weet niet, ik weet niet of jij bij de in Harlingen bij de terminal gaat staan... om dan tegen 15.000 mensen te zeggen, gaat u maar terug. Maar dat lijkt me een hele slechte, hele slechte boodschap... Uh, als je kunst en cultuur en de maatschappij aan elkaar wil blijven verbinden. Dus uh, we gaan geen mensen wegsturen. Dat is nou juist wat we niet moesten doen. Dank. Marily van Rongen, algemeen directeur van het OEROL-festival. Dank u wel. Miss mij zo. De op de vroege morgen. mishmash van Ryan Shaw. De groene De is koningin! koningin Beatrix draagt De fluwelen kroningsmantel om boord met Hermelijn... ...die nu voor de vijfde maal wordt gebruikt. Met veel pracht en praal zal prins Willem-Alexander op 30 april het koningschap accepteren. En bij die plechtigheid hoort een aantal traditionele accessoires. Eén daarvan is omstreden. De hermelijnen koningsmantel namelijk. De Partij voor de Dieren wil dat het kostuum in de kast blijft. Terwijl de kenners zeggen dat de mantel bij de ceremonie hoort. Naast mij zit Esther Wolfswinkel. Zij is royalty-kenner van het blad Royal En in Den Haag, Marianne Thieme, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren. Goedemorgen, dames. Goedemorgen. Goedemorgen. Mevrouw Wolfswinkel, waarom draagt de vorst eigenlijk een mantel tijdens de inhuldiging? Dat is eigenlijk al een eeuwenoud -oud -oud -oud symbool, vanaf de middeleeuwen. Het staat voor de koninklijke waardigheid en uh, ja... Het is een, een traditie. Hé, maar wat zegt u, sinds wanneer wordt die gedragen dan? Nou, de eerste uh, koningen die al uh, een mantel droegen... was al vanaf de middeleeuwen de Franse koningen. Die hadden dan een blauwe mantel met uh, de lelies. En uh, de Nederlandse koningen die hebben de leeuw. Dat staat voor Nassau, geborduurd op de koningsmantel. Er is dus een leeuw opgeborduurd, maar er zit ook bond aan dus. Ja, er zit ook bond aan. Hij is uh, gevoerd met, uh, met her hermelijn. Ook dat is al een eeuwenoude, trad eeuwenoude tra tra tra tra traditie. Het was namelijk zo dat... Um, de koningin wilde namelijk een, soort, een exclusief soort bond. Dan neem je natuurlijk geen vossenbond, dan kies je natuurlijk een exclusief soort bond. En dat werd dus, dus Hermelijn, want Hermelijn is heel mooi wit. En het Hermelijn vergaat niet? Ja, dat Hermelijn vergaat <laughs> zeker. En uh, het is helaas zo dat uh, die mantel niet heel goed uh, bewaard is. Uh, het zat gewoon in een ijzeren kist opgerold. Dus uh, nou, bij de, uh, Het is al regelmatig uh, voorgekomen, zeker bij uh, de inhuldiging van koningin Beatrix... dat het rood fluweel is uh, doorgelopen in het uh, Hermelijn. Dus uh, toen moest er dus een oplossing gezocht worden. En die oplossingen? Nou, uh, je zou kunnen denken net bond, maar dat, dat, dat, dat werd er niet, uh, niet gedaan. Um, uh, het Hermelijn moest natuurlijk wel een beetje verkleurd zijn. Want anders krijg je kleurverschil met het, uh, no, het Hermelijn, wat nog uh, in stand was. En toen heeft uh, Theresia Vreugdeel, de vaste modeontwerper van Koningin Beterk, heeft toen bij haar, uh, een van haar, oude, <coughs> van haar klanten wat de oud Hermelijn um, kunnen gebruiken. En dat had ze in huis? Dat, uh, een van haar klanten had dat uh, in huis. En die heeft dat toen uh, gegeven aan Theresia Vreugdeel. En die heeft dat dan uh, uh, op de koningsmantel um, ge ge gezet. Ah, en had Beatrice veel zin om het aan te doen, die mantel? Nou, er gaan dus, dus verhalen over dat ze, dat, dat ze ook wel graag in een mantelpakje wilden. Het is namelijk zo dat uh, in de huidige Europese monarchie alleen nog in Engeland en in, uh, in groot pardon, en in uh, Nederland de, de, de mantel uh, gebruikt wordt. In andere landen monarchieën niet meer. Uh, de, het verhaal schijnt, maar het, uh, het is zo dat uh, volgens mij uh, premier van Acht uh, heeft aangedrongen dat uh, ze toch die koningsmantel de mantel moest dragen vanwege het historische karakter en ook vanwege de sacrale functie die er is. En hoe heeft. is de staat van de mantel nu? Geen idee. Ja, ik hoop dat hij dus nu beter bewaard is dan uh, in de periode Tussen, toen Juliane koningin was. Want anders hij, moet er weer bond bij. Dan moet er weer, weer bond bij. En, uh, maar hij, hij schijnt bewaard te worden op huis en bos. Maar ik weet niet wat het, wat het toestand is. Mevrouw dat is nou juist het probleem, hè, dat bond. Ja, zeker. Dat is natuurlijk helemaal niet meer van deze tijd. En uh, daarom is het ook uh, van groot belang... dat als uh, prins Willem-Alexander zijn koningschap uh, echt uh, modern wil invullen... zoals hij ook zelf zegt... dat hij dan ook zeker niet met uh, zo'n mantel gaat komen. Modern. Een ja. mantel. Zeker, en, maar het is ook wel een beetje vreemd... want als je kijkt naar de regelgeving hieromtrent... dan zie je dat bijvoorbeeld er een besluit is uit 1980... Uh, waarin uh, ook aanbevolen wordt om een hermelijnenbontemantel uh, aan te trekken... om op die manier ook het koninklijk wapen te kunnen dragen. Ja, dat, het is toch wel bijzonder dat wij daar in Nederland uh, wetgeving uh, voor hebben... en dat ook bijvoorbeeld de leden van de Hoge Raad uh, verplicht worden... om hun toga en hun uh, baret ook uh, te laten voeren met hermelijn. Ja, maar dat is gewoon een, een traditie. Als, als je bijvoorbeeld kijkt in, in Groot-Brittannië bij de, de, de leden van het Hooghuis, die, die dragen ook allemaal hermelijnen mantels. Ja, het is gewoon een traditie. Het, het hoort er gewoon, gewoon bij. En uh, ik heb uh, gisteren even uh, gevraagd, ook aan onze lezers via Facebook, van nou, wat vinden jullie daar nou van? Nou, iedereen vindt gewoon, uh, ja, het is gewoon oud-bond. Laat Willem-Axand dat gewoon dragen. Ja, het prachtige Ja, zijn uw lezers natuurlijk. Ja, het zijn mijn lezers, maar ik de, ook, uh, ja, het is, er worden geen uh, beesten meer voor gedood. Het hangt uh, gewoon in de kast. Nou, het argument dat het om een oude mantel zou gaan, dat gaat niet op. Dat zegt u zelf ook al. Ten eerste is de mantel al, uh, de mantel al tweemaal vervangen. Maar als het om de continuïteit gaat, zoals mevrouw zegt, zal er weer een nieuwe nodig zijn voor in de toekomst. Als het al elke 30 jaar zo ongeveer vervangen moet worden. Maar dan heeft iemand uh, nog oud bont in en en ga... Ja, dat we moeten oud bont gebruiken, want anders krijg je kleurverschil. Want anders. Uh, <laughs> Kijk, een nieuw bont, dat kan helaas niet. En, en daarnaast. Uh, oh, dus u vindt wel dat als het een nieuwe bonten mantel zou zijn, dan zou u zeggen dat moet de koning, de koning niet gaan dragen? Nou, ik ga. Uh, het gaat daar natuurlijk niet over. Kijk, het het is daarvan? gewoon uh, lelijk als er verschillende kleuren Hermelijn in de mantel zitten. Ja, maar wat belangrijk is, denk ik, om ook even duidelijk te, te krijgen hoe we hier staan in de discussie over BONT, waar de meerderheid van Nederlanders ook tegen is, is wat mevrouw hiervan vindt. Of als het nou een nieuwe uh, hermelijnen bonte mantel is, of zij dan nog vindt vanwege de traditie dat die mantel uh, kan worden gedragen. Daar wil ik heel graag een, een duidelijk antwoord op. Uh, nou, wat ik vind dat er uh, op zich uh, dat er wel zeer bewust met BONT uh, om uh, moet worden gegaan. Dat, dat doet de Koninklijke Familie. Ook nou, tot, tot op zekere hoogte. Dom tot, tot bondje, op, ja, dom, ja, dat klopt. Maar ze heeft, hij is, hij is er nu af van een jas, het, het bondje. En ik heb ook weer maar ja, toch met courtiers gesproken die zeggen dat zij op verzoek van Maxima vaak een netbond gebruikt Maar goed, dus, nog geen antwoord op de vraag. Wat vindt u? Uh, nou, als er uh, nieuw bond gebruikt moet worden, dan zou ik de voorkeur geven om netbond. En dan zou ik wel voor net netbond gaan. Wat een beetje verkleurd is: dat het wel gewoon één één is. Maar geheel kan dat leidt. nu dan niet? Ik heb geen idee, wat uh, ik ben geen modeontwerper, ik weet niet of dat, of dat kan. Uh, een netbond kan wel, maar het moet natuurlijk, het moet natuurlijk wel uh, een mooie mantel worden. En als je gewoon oude en nieuwe stukjes door elkaar... dan kan ik me voorstellen dat dat gewoon heel, heel lelijk is. Want ik lees is. vanochtend in het AD dat de gelegenheid van carnaval... die Willem-Alexander tenuis de winkel uitvliegen. Denkt u niet dat dan ook die mantels met navolging zullen vinden? met hermelijnbond? Nou ja... Dat kan als mensen... Uh, uh, kijk, maar er is ook nog heel veel oud-hermelijn. Uh, ik, zijn... ik zou zeggen nee, hoor op die vraag. Want dan nee, dan nee dat lijkt mij ook. Gaan lopen, maar maar maar het is ook goed. denk ik belangrijk om te realiseren... dat uh, het fokken van hermelijnenverbond is verboden in Nederland. En sowieso elk pelsdier. Maar daarnaast is ook in Europa verboden... om hermelijnen ook te vangen in het wild met wildklemmen. Dus het zou toch heel vreemd zijn... als de koning met hermelijnenbonte mantel gaat, uh, gaat, gaat lopen... waarbij hij eigenlijk zegt... Ik, heb, uh, ja, ik sta boven de wet. De wet die geldt niet voor mij. Mij. laten we daar vooral mee ophouden. Het is toch iets van heel lang geleden en we kunnen op een hele mooie manier deze ceremonie, denk ik, gestalte geven. Wat doet prins Willem-Alexander dan aan tijdens de inhoudigingsplechtigheid? Ik heb begrepen dat hij vele mooie kostuums in de kast heeft maar hangen. Maar stel, hij wil dit aan. Het <laughs> is traditie. Ja, maar kijk, koningin Beatrix was er zelf natuurlijk ook niet zo blij mee in 1980. Het bond, het bond eraf? Een net bont erop? Ja, denk... Het ging bij koningin Beter niet om het bond. Hè? Het ging gewoon om de, om de koningsmantel aan zich. Ja, dat vond ze dus ook een beetje ouderwetskendelijk. Want ze wilde heel graag ook een, een mantelpakje aan. Maar stel aan... deze mantel, mevrouw Tieme, dan gewoon net bont? Ach, waarom zouden, we dat, waarom zouden we dat doen? Ik bedoel, netbond kan ook juist blij dat mensen het echte willen. Dus dat in die zin denk ik dan van... goh, laten we dan het moderne koningschap ook goed beginnen... door uh, die tradities te kiezen... waar geen, uh, geen dier voor gedood hoeft te worden of, is voor, uh, of voor wordt gedood. En dat je laat zien dat uh, bond echt iets is van heel lang geleden. Ja, ik wil wel even zeggen dat... Uh, Um, ik denk dat de wordt tra tra traditie is ook gewoon een heel belangrijk goed is. Het, het heeft ook heel erg veel, veel te maken met de, de Nederlandse identiteit. Uh, de commotie die er nu op komt, dat mensen, mensen, mensen kijken uit naar die inhuldiging. Daar, daar hoort die koningsmantel is er bij. Is veel commotie over? Nou, uh, ik heb, uh, wij hebben nog uh, een op, bij ons reageren lezen echt van, uh, nou, het moet gewoon uh, die, die mantel moet er gewoon bij. En uh, waar wordt er nou, uh, laten de Partij van de Dieren zich met andere zaken bezighouden die belangrijker zijn dan die, dan die bondmand. Ook omdat het gewoon oud gebruikt. Het is oud bond. En ja. heel veel mensen hebben nog bond in de kast liggen. Dus waarom zouden we dat dan niet mogen gebruiken? Er worden geen uh, dieren meer voor gedood nu. Er zijn zeker heel veel belangrijke zaken in de wereld waar we allemaal moet aan uh, moeten gaan, uh, gaan uh, werken. Bijvoorbeeld ook het uh, dieren en als we dan inderdaad ervoor kiezen om in deze economische crisis en andere zaken een ceremonie met pracht en praal te kiezen op 30 april, laten we dat dan doen vanuit de moderne normen en waarden waarbij geen dier gedood hoeft te worden of doodgemaakt dood voor is en waar iedereen van kan genieten. En het is een feit dat de meerderheid van de Nederlandse bevolking vindt dat bond echt niet meer kan. En laat de prins van Oranje daar een goed voorbeeld aan, aan nemen. Esther Wolswinkel, hij is -kenner, Royalty kenner van de van en Royaal en in Den Haag Marianne Tiemen van de Partij voor de Dieren. Dank voor deze discussie. Graag gedaan. Een zeer kort en een bescheiden televisieoverzicht. Zembla onderzoekt vanavond waarom Nederland eigenlijk zo goed als uitgestorven dieren weer opfokt. Dat is een ander dierenonderwerp. En die dieren worden dan weer in het wild uitgezet. Kun je natuurlijk ook je vraagtekens bezetten. Dat doet Zembla om tien over negen op Nederland 2. In Nederland hebben we wel eens discussie over hoe lang een ambulance erover doet... om bij een gewond of fysiek iemand aan te komen. In Sofia, Bulgarije, rijden 13 ambulances op een bevolking van 2 miljoen mensen. En daarover gaat import vanavond precies om middernacht ook op Nederland 2. En dan zijn Pauw en Witteman net afgelopen. En daar zijn onder meer Hardewiech Minis en Mike Baudet te gast. En zij vertellen over een nieuwe voorstelling vrij. Want je bent pas vrij als echt alles mag. En Pauw en Witteman beginnen natuurlijk even naar 11 op Nederland 1. Jeroen, uh, die me is de nieuwe minister van Financiën wil je inderdaad, Felix, hebben, dat klopt. En wil je het over hebben? Huh? Nee. Omdat je zo erg. Ja. Jij zei Jeroen. Ja, waarom weet ik eigenlijk ook niet? <laughs> er zit iets in mijn hoofd vanochtend. Jeroen. Surf naar de gids.fm. Zometeen Jurgen, het populisme, toevallige politieke meerderheden en de betutteling vanuit Den Haag.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 Dit is Radio 1.